Ja, hoor, tuurlijk. Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Nemaus. Track Traces. Het platenhoekje van Jan Nemaus. Goedemorgen, een klein beetje. Ten CC leek me wel een aardig idee voor deze week. Um, ja, Ten CC, een hele intelligente band. Buitengewoon getalenteerde uh, muzici. Enerzijds met commercieel gevoel en anderzijds met een uh, enorme experimenteerdrift. De band viel uiteen op een gegeven moment in een, uh, laten we zeggen, experimentele helft en een commerciële. Toen dat allemaal nog niet het geval was, maakten ze prachtige muziek. En trouwens daarna ook wel hoor. Daar kom ik zo op terug. Um, ik vind uh, het beste album, het hoogtepunt. Uh, the Original Soundtrack verscheen in 1975. Daar staat trouwens ook uh, op uh, dat nummer I'm Not In Love... wat iedereen wel kent, met die 100.000 stemmen. eeuwig overgedubt. Uh, zo knutselden ze graag. Het was een echte studioband eigenlijk. Um, na de uh, Original Soundtrack verscheen in 1976 het album How Dare You. Uh, daarvan wil ik graag laten horen... I Wanna Rule The World, I Wanna Bust The World Around... En waarom? Omdat het een, uh, ja, een mooie, mooie staalkaart uh, eigenlijk is van hun kunnen. Je hoort alles langskomen. En ook nog eens een keer dat het buitengewoon begaafde... en scherpzinnige en ook humoristische tekstschrijvers waren. I wanna be a boss, wanna be a big boss, wanna the world around... I wanna be the biggest that ever the world around... I wanna do it right i wanna do it right away i wanna do it right now i wanna do it right away i wanna do it now don't wanna be a dancer in a ball short ballet don't wanna work for daddy in daddy's shop okay i get confused so confused i get a pain i get a pain up here in shirley temple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 Nou, dat kwam van het album How Dare You uit 1976. Onmiddellijk na de opname van dit album... viel de band uiteen in een, zeg maar, commerciële helft te weten... Eric Stewart en Graham Goldman. Zeker die laatste, die wist wel hoe je een hitje moest, uh, moest maken. Hij schreef bijvoorbeeld in de jaren 60 No Milk Today. Um, en in een wat progressiever helft, Kevin Godley en Low Cream... die als Godley en Cream verder gingen... Uh, die hadden trouwens ook best uh, commercieel succes. Bijvoorbeeld met An Englishman in New York van de plaat Freeze Frame, die in 1979 uh, verscheen. Nou, op die plaat experimenteren ze met van alles. Uh, onder meer met de Gizmo. En door hun uh, ontwikkeld apparaatje. En dat liet wieltjes draaien langs gitaarsnaren, waardoor die gitaren eeuwig bleven voortjanken. Uh, uh, zij uh, zijn eigenlijk volgens mij de enige gebruikers geweest van het apparaatje... want de synthesizer die verdrong alles en iedereen in de jaren 80, jammer genoeg trouwens. Van uh, dat album, waar trouwens ook Paul McCartney op meedeed als uh, achtergrondzanger. Mm -hmm. Dat is toch wel ziek, hè, dat je kunt zeggen... in het achtergrondkoortje zingt Paul McCartney ook een deuntje mee. Van het album wil ik laten horen Random Brainwave. The softening of the solid state one, two, one, two, one, two, one, two. Static alphabet, rigid, stabbing, monotone There's positive or negative, but no in between Ill-equipped to hear me Random brainwave groping for receivers Are yeah. you wanted of the cocks too busy probing The pleasure centers of dogs to get near me Get near me Nobody noticed the difference in the read Out the sadness in the answer the Twist in the logic Leave it in the hands of fate en Cream van uh, Freeze Frame uit 1979. Nou, in 1988 maakte dit duo uh, zijn laatste uh, opname gezamenlijk. Uh, er verscheen een album, Goodbye Blue Sky. En op dat album experimenteerden ze nou eens niet met allerlei elektronica... maar uh, harkten ze alleen maar mondharmonica-spelers bij elkaar... Een hele groep. En uh, die beheersten dat instrument in alle toonaarden. Uh, en dat is ook op ieder nummer uh, heel erg duidelijk te horen. Uh, van, dat, uh, uh, van, van dat album vind ik The Last Page of History... een, uh, een aardig voorbeeld van uh, hoe het ook kon klinken. Het was een uh, mooi afscheid van die duo. Tot volgende week. Written in the book history. history. We're making television history history. We'll take a long last look so Hi, baby. And all the cars were full of organ players And they all played a solo for the camera Dank Jan Emaus. En dat weten we dan ook weer. Ah, die Godly en Cream, dat waren toch wel drukke mannetjes. hè? Maar eh, nou, best aardig. Goed. Ko van Gemert die zoekt en leest poëzie voor de nacht, of liever deze vroege morgen. Nog een laatste keer gedichten over de nacht. En dan begin ik met een van Martinez Nijhoff: Twee reddelozen. Zij gaat s'nachts vaak naar de haven, waarin ze vroeger met mij ging. Aan de eeuwige zee, aan de sterren, vraagt ze waarom het voorbij ging. En de wind en de lichten der schepen zeggen dat al wat voorbij gaat... op een reis is zonder thuisreis, naar een einde waar niemand ons bijstaat. In mijn hoge verlichte venster tussen schoorstenen en torenklokken, heb ik tegenover de hemel een eenzame voorpost betrokken. In alles tekortgeschoten staar ik bij het raam op de stad... en vraag, was ik groter geworden wanneer ik had liefgehad? Oh, een troosteloze ja. constatering, hè? Ja. Dan nu een gedicht van een naschrijver, ook arts en politicus. Hij was een aantal jaren gouverneur op Curaçao... En aangezien ik met een boekje bezig ben, kom ik meneer Cola de Brot... want daar gaat het over regelmatig tegen. En ik vond dit ook een, een mooi gedichtje. Nocturne. De ogen wennen aan de lichten van de nacht... maar aan het harde leed er toegebracht... pas als de zijige rappe dood is ingetreden... en ons bestaan teruggedeinst is naar het verleden. Zij lag zo stil besloten in de zwarte kist alsof ze mij doorzag of niets meer van mij wist. Dan nog maar eens een gedichtje van iemand... die veel beroemder is als, als romanschrijver, maar ook dichter, W.F. Hermans. Nachtgebied, gegroet, waarom kwam ik terug? Ik was al halverwege de brug... van de fluistermuur over de sluimerrivier. Eén duwde mij al in de rug... Waarom hebben ze mij niet laten gaan naar het nachtgebied van mijn dagbestaan... door wallen van waanzin afgezet in watten van duisternis ingebed? Overkoepeld met een stomp van kou, waarin elk trillen bevriezen zou... waarin glansen tot grauw muziek tot stilte verstijven zou. Nu goed, ik zal bij je blijven leven, maar je weet het niet en herkent me niet. Ik ga door je heen, mijn handen geheven in afweer... Je ziet me, maar ik ben het niet. Ik behoor dan geheel aan het andere leven. Ik kan er geen smeken meer aandacht geven. In mijn eigen veilige schaduwgebied ben ik onmerkbaar achtergebleven, afwezig in nevelen van verdriet. Je gezout? Als ik dat zou kunnen, maar wat, wat mij intrigeert. Ik heb altijd zo'n beeld van een hele stevige, zelfbewuste man. Ook door die ruzies, die, die, die hij die die altijd met andere mannen had. En dat ik hier een soort gespletenheid zie... die eigenlijk moet verhullen dat het een toch al nogal verdrietige meneer is. Dat lees ik eruit. Misschien ten onrechte. Nu het uh, gelichtje van Mies Bouwhuis. Ik zag ook, die was alweer... Ook alweer een tijdje dood, in 2008. Maar ik dacht, ja, ze was toch met Ed Hornik getrouwd? Dat was ook zo. Zij heeft 38 jaar overleefd. Maar goed, dit geheel terzijde. Uh, misbouwers. Nacht, schenk een zwarte vrede mij. Het licht is lang vergaan en alles is voorbij. Voorbij. Laat mij nu slapen gaan. De dag dreef op het sterke licht. De wind droeg veel geluid. Werp nu de donkere dagdeur dicht en doof de lichten uit. Breek wat mij met de dag verbindt en leg geluiden stil. Ik ben een moe gespeeld klein kind dat slapen wil. Ik leerde van een speelgenoot een licht klein lied. Ik dacht mij in mijn zingen groot en kende het duister niet. Nu wat de speelgenoot bedacht, vervaagd is op de wind... zoek ik een schuilplaats bij de nacht als een bang kind... Verdrink de lichten in het zwart en leg geluiden stil. Geef mij een vrede voor mijn hart dat zingen wil. Dan een gedichtje over, de, over een nachtlamp. Dat vond ik nogal curieus. Ik vond het in een van die boeken van Komrij. Het is een gedicht van O.C.F. Hofham. Nooit wel hoort. Leefde van 1744 tot 1799. En ik vond het uh, grappig. Het bestaat uit twee coupletten. Ik lees alleen het eerste voor. Getrouwe lamp die waakt terwijl ik slaap. Met flauwe glans mijn eenzaam bed verlicht. Gij leert stilzwijgend mijn rustieke geest. Het naderend eind mijns levens gaten slaan. Wanneer het reeds lang verrezen morgen ligt, Mij eindelijk doet ontwaken. En ik zie uw vlam gedoofd. Uw olie gans verteerd, Dan denk ik. Dus wordt zeker ook eerlang de stille vlam mens levens uitgeblust. En waar ik een paar weken geleden de gedichtjes over de nacht mee begon, met die dichter wil ik ook eindigen. Kees Owens, Slechts nacht. Buiten adem verliet ik de woning. En het was alsof duisternis over mij heen kwam. Jachtige wolken trokken voorbij, zo haastig. Met vlaarde maan. Zo spoedde ik mij heen, langs eindige trottoirs. De bleke lippen strak, als streep. Afwisselend was hier gewas, met bomen, stijfkoppig, al maar zichzelf staande houdend. Met mij langsglijdend, als schim. Zo gejaagd was ik nu, sneller, sneller spoedde ik mij. Herwaarts, reeds lang geen stoepen meer, nog wegen. Slechts paden onder mijn haastige voet. Slechts nacht, als onofzienbaar steppen. O, oh, ik hield van mij en daarom weende ik, alsof ik verloren ging. MUZIEK Hier staat op de piano. Ga ik het lekker niet vertellen. Misschien raadt u het wel. Goed. Uh, tijd voor het Simon Karmichelt. Blijf hem lezen of ontdek hem. <tied>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 Glimlachend zag mevrouw Van Dijk hoe de glazen weer werden gevuld. Ze vond het wel gezellig. Welkom, vreemde, étranger, stranger. Gelukkig te zien, Jasmi zang Happy to see you, blijf reste steen. Welkom en bienvenue. Mossel tussen de schilpallen. Mevrouw Mossel steekt een stuk cake in haar mond. Ze werd 84 vandaag en wat haar betreft mag het leven nog wel even duren. Al die ouderen die maar dood willen, daar snapt ze niks van. Leven wil ze, al moet het liggend in een luier. Want dood is dood, filosofeert ze, en daar zit niemand op te wachten. Ze kijkt naar haar verjaardagsgast, de dommelend achter hun plakjes keek. Ze is de hele verdieping langs gegaan, omdat je een verjaardag niet alleen hoort te vieren. En dit slaperige groepje is haar oogst. En ik, natuurlijk, haar onuitgenodigde gast. Toen ik net tegenover haar ging zitten, wist ik even niet wat ik moest zeggen. Het bleek geen enkel probleem. Mevrouw Mossel praat voor twee. Ze vertelt over haar twintigste verjaardag. Ze verzamelde al haar vrienden die avond, danste de hele nacht. Ze tikt op de arm van een mevrouw naast haar. Hé, hey, Marguerite, gaan wij zo nog dansen? Marguerite glimlacht naar niemand in het bijzonder en schudt haar hoofd. Geef niet, zegt mevrouw Mossel zacht. Als ze niet zo pittig uit haar ogen had gekeken, had ik nu misschien mijn hand op de haren gelegd. Iets vriendelijks gezegd. Waarschijnlijk ziet mevrouw Mossel mijn meewarige blik en die bevalt haar niet. Ze vraagt hoe oud ik ben. Dertig? Ze kijkt me meelijdend aan. Vanaf je twintigste gaat het bergafwaarts, zegt ze. Ik leg mijn vork neer. Ik had gehoopt dat ze mij een groen blaadje zou vinden. Stiekem is dat wat ik altijd zo prettig vind aan oude mensen, het gevoel jong te zijn. Maar mevrouw Mossel leent zich daar niet voor. Ze wijst naar mijn rechteroog. Kijk maar, zegt ze. Kraaienpoten. Ik sput er tegen, maar ze wuift mijn woorden weg. Meid, vanaf nu wordt alles erger. Ik vraag me af of zij zich beter voelt als ze dit zegt. Minder alleen misschien. Zoveel schelen we niet, gaat mevrouw Mossel verder. 54 jaar is zo voorbij. Je denkt dat het niet gebeurt en dan pats. Ze slaapt met haar hand tegen de rolstoel van Margreet. Ben je bejaard? Ik zeg dat ze er boos uitziet voor iemand die jarig is. Dat ben ik ook, antwoordt ze. Want dit is niks voor mij. Hier zitten. Ik ben jong, ik heb plannen. Maar toevallig werkt mijn lijf niet meer mee. Nou, Dan heb je een probleem. Dan word je tussen de schilpadden gezet. In een opwelling stel ik voor naar buiten te gaan. De stad in. Shoppen, koffie, wat ze maar wil. Mevrouw Mossel begint te stralen. Snel graait ze de tas die bij haar voeten staat. We gaan. Nog voor we door de klapdeur zijn... verspert een kordate verpleegster ons de weg. Ze kijkt me argwanend aan. Vraagt waar ik mevrouw mee naartoe neem. Ze is jarig, zeg ik. Ze wil naar buiten. De verpleegster knikt. Ze is ook bejaard, zegt ze, kalm en slecht ter been. Mevrouw Mossel schudt haar hoofd. Ik kan prima lopen, maar de verpleegster kijkt naar mij... Hoe kom ik hier binnen, wil ze weten. Ik zeg dat ik mevrouw hier achter de keek zag zitten, dat ik onuitgenodigd feestjes afga. De verpleegster trekt mevrouw Mossel zachtjes bij mij weg. U gaat nu slapen, zegt ze, en u kunt beter vertrekken, bijt ze me toe. Mevrouw Mossel staat midden in de lift, haar woedende blik op mij gericht. De deur sluit, ik draai me om. De hele weg naar huis galmt haar stem door mijn hoofd. Zoveel schelen wij niet. Iedere dag is een feestje als je je ogen gebruikt. Iedere dag. Ja, dat was Marjolein van Heemstra. Volgende week nog één keertje haar serie Welkom, Onwelkom. Hè? Hoe gastvrij is Nederland? Goed, uh, iedere dinsdagmorgen geeft AL Snijders een ZKV, een zeer kort verhaal cadeau aan Margriet Vromans van Karoos, ochtend van 4 op Radio 4. Goedemorgen meneer Snijders. Goedemorgen Margriet. Hoe is het vandaag met u? Goed natuurlijk, omdat het lente is. Hè? Eindelijk? Ja, en daar praten jullie veel over. En uh, ik luister daarnaar en ik denk, ze hebben gelijk, het is lente. Ook op het erf? Ja, op het erf is het uh, ook uh, lente. Hoewel, uh, uh, ja, maar dat heb ik toch zorgen over, want zoals je misschien weet... heb ik een wilde kat, een echte wilde dus... die ik nog nooit heb aangeraakt, kunnen aanraken. Want hij beschouwt me als, uh, als de duivel zelf. Maar hij eet wel van me. Maar dat is allemaal tot daar aan toe. Ik moet ook niet hij zeggen, maar zij. Want zij gaat nu een deze dagen weer een nestjongen jongen... in een oude uh, schuur... Uh, Ter wereld brengen en ik eh, kijk daar met grote eh, ongerustheid naar. Weet je, dat ik nee. wil niet acht jonge katten eh, erbij hebben. En, eh, en ik kan die katten ook niet laten steriliseren, want ik kan hem niet pakken. Dus het is een. ik zit in een soort raar lenteachtig niemandsland. Het lente dilemma. Het dilemma. dat woord ga ik nu <laughs> hanteren. Maar het stukje ja, ik, van vandaag heet anders. Dat heet banaan, dus dat ga ik nu voorlezen. Dat gaat ook over dieren trouwens. Toen ons land nog iets slordiger was en dus iets leefbaarder... stonden er aan de achterkant van de maatschappij... tonnen met weggegooid voedsel. Mensen met varkens konden die ophalen. Ik had twee adressen de keuken van het politieinternaat waar ik leraar was... en Albert Heijn in het dorp waar ik woon. Op het internaat werd veel gegeten en dus veel weggegooid. Gekookt en gebakken voedsel, soepen en sausen, de varkens vonden het heerlijk. Deze voedselbron werd het eerst verboden door de autoriteiten. Er was varkenspest geconstateerd. De soepen en sausen kregen de schuld... De afvalton van Albert Heijn bleef nog even buiten schot. Hierin zat groente en fruit, keurig verpakt, afkomstig uit de hele wereld, een som van lage lonen, kerosineprijzen en eerlijk ondernemerschap. Ik weet dus hoe een varken een appel, een peer of een oesterzwam eet. Hij steekt zijn neus in de trog en slobbert de hele zaak als een baggeraar naar binnen. Twee uitzonderingen, de banaan en de eikel. Ik woon aan de rand van een eikenbos. Ik raap de eikels voor de varkens. Een varken houdt een eikel heel precies voor in zijn bek. Zoals ik me voorstel dat een dame in een literaire salon een bonbon eet. Terwijl ze luistert naar een jonge dichter. Maar de banaan is de kroon op zijn werk... Hij duwt en beweegt zijn neus heen en weer heel fijntjes als een instrumentmaker tot de vrucht over zijn lengte openbarst. En dan smikkelt hij met welbehagen het zoete, bleke ding naar binnen. Als ik ooit, wat God verhoede, in een verzorgingshuis terechtkom, zal dat mijn glorie zijn. Dat ik als enige van de mummelaars weet hoe een varken een banaan eet. Hey, topactrices, een nieuw jong talent... en een scenario-schrijver die voor het eerst uh, voor toneel schrijft. Olga Zuiderhoek, Ria Eimers, Jan-Paul Buijs en Robert Albeding-Tijm. De man-achter prachtseries als uh, De Daltons, Doenja en Daisy, Adam, Eva... Motregenvariatie, zo heet zijn eerste toneelstuk. Uh, Olga en Ria spelen twee dichteressen op leeftijd... die elkaar na veertig jaar weer treffen. De eerste, Mirte, gespeeld door Olga... schreef maar één bundel toen ze jong was. En Sasha, gespeeld door Ria, is nog steeds een grootheid Dichteres des vaderlands. Nou, mooie confrontaties en een mooi plot. En uh, ja, dat zou ik niet verklappen. De eerste scène krijgt u. Mechthe koopt een nieuwe jas... En de verkoopser lijkt op Sasha een dubbelrol van Ria. En daarna de ontmoeting op de uitgeverij. Hoe vind je hem? Een, een transcoop noemen ze zoiets. Een transcoop. Wij zeiden gewoon regias, wisten wij veel. Maar het is transcoop. Daar kom je dan ineens achter? Hoe heb je het al die jaren daarvoor gedaan, denk je dan... Al die keren dat je het gewoon over een regenjas had, omdat het regende. Dat is natuurlijk heel anders met een trenchcoat. Dan mis je het, fijntjes, zacht. Een totaal ander soort neerslag. Daar zal het wel aan gelegen hebben. Al die misverstanden, dat je denkt dat je de dingen bij een naam doet. we hebben... Of het is volstrekt anders? Een, een compleet andere wereld eigenlijk. 269,95 euro. Wat zegt u? 269,95 euro. Dat is geen geld voor een trenchcoat. Een dure regenjas, maar voor een trenchcoat is het een koopje. Deze jas heeft een donkere kraag, twee steekzakken aan de voorzijde, een rij knopen, afgeschermd door een overslag. Waarom? Verkrijgbaar in marineblauw, blauw, mos, groen of keil. Camel? Kaki, zandkleurig, beige. Ja, beige, doet u die maar. Heel elegant hoor, kleedt echt af, staat fantastisch, valt ook mooi. Zit ongelooflijk comfortabel, loopt ook goed. Hij staat, hij valt, hij loopt, hij ligt. Waar heeft u het over? Het is een jas, geen baby. Wilt u misschien een ander model passen? Ze zeiden dat van alle korrels in de Sahara... Niet één gelijk een ander was. Toch vormen zij in die oneindig rijke verscheidenheid... Samen slechts één kleur. Beige. Het geluid van een geit. De kleur van mijn jas. Wilt u misschien een andere kleur proberen? Dat was een gedicht. Gedicht voor een regenjas. Het was natuurlijk geen sasje van Loon, maar... Het kan ermee door, toch? Ik noem het camel, Kemmel toepasselijke titel. We hebben hem ook in Marine Blauw. Nee, blauw maakt flex, Dat weet ik we niet. Nou, ik wel. Ik weet wel wat flex maken. Blauw maakt flat, beige ook, grijs haar. U lijkt wel een beetje op haar, op Sasje van Loon. Ja, sprekend. Hetzelfde muizenhaar, hetzelfde blik. De glimlachende mond die elk moment op huilen lijkt te staan. Sasje van Loon. Ja, Dat zegt mij niks. Dat las je verloot toch wel? Onze dichter is vaderland met een monumentale eufre. En dan minstens zo'n monumentale achterwerk. Wat het deze? Zo ja, zie je maar, de mensen lezen geen poëzie meer. Ja, graag. Moet u deze maar. Of had ik toch de blauwe moeten nemen? Ja, ik geef er niet om. Het is waterbroek. Hoe vind je die ruiswaterbroek? Ze zoeken contact. Hoe bestaat het? Ruiswaterbroek? Ik wist niet eens dat ze nog bestonden. Daar hoor je toch nooit meer wat van? Ja, toen de oude Ruis nog leefde. Toen wel. Geachte mevrouw Kamp, al enige tijd is uitgevershuis Ruiswaterbroek bezig om haar auteursbestand up-to-date te brengen. Up to date, dat zou er bij de oude ruis nooit doorheen gekomen zijn. De late taal. Wij troffen uw naam aan in ons poëziefonds, echter zonder verdere contactgegevens. En we verzoeken u vriendelijk zich met ons in verbinding te stellen, dan wel te laten weten door wie u zich laat vertegenwoordigen. Ja, tegenwoordig hebben ze allemaal literaire agenten. Wij niet, wij deden het zelf. En nog steeds, wij doen het zelf. We hebben niemand nodig. Mevrouw Kamp? Ja, Meertje Kamp. Van kind van mist. Ah, kind van mist, dat bent u? Ja, het is ook al heel lang geleden hoor. Hoe bestaat het? Nee, niks bijzonders. Zoveel mensen die wel eens een dicht bundeltje bij elkaar getypt hebben. Maar dat u zelf langskomt. Leuk. Leuk om u in Levende Leiden te ontmoeten. Xander aangenaam. Maar u had met me geschreven. Dat is ook zo. Ik ben nog in een bespreking. Heeft u even vijf minuutjes? Ik wel, ik heb alle tijd. Ja, toch veertig jaar geleden dat ik hier voor het laatst was. Veertig jaar? Ja, dat denk ik. Want ik een kind vermist uit. 71, 72. Toen was ik nog niet eens geboren. Nee, dus het is natuurlijk ook heel anders. Ik herken het helemaal niet meer. We gaan met onze tijd mee. Alleen het uitzicht is hetzelfde gebleven, precies. Ja. Nee, dus die vijf liedjes kunnen er ook nog wel bij. Fijn, neemt u maar plaats. Ja, prima, het is beter voor mijn benen. Ik heb last van mijn benen. We dachten eerlijk gezegd dat u overleden was. Pardon? We proberen al een boosje te vinden, hebben zelfs oproepen gestaan in verschillende literaire tijdstukken, maar geen reactie. Nee, die lezen komt niet meer. We waren al op zoek gegaan naar uw erven, dat is dan de standaardprocedure. En toen vonden we u, gewoon in telefoonboek, ongelofelijk geloof ik toch, op uw oude adres. Ja, ik ben ook nooit verhuisd. En daar denkt er dus niemand aan. Is dat niet maf? Ja, behoorlijk. Maar ik leef, ik ben er. Ik heb vijf minuutjes. Fijn, maar zo werkt <lacht> het Twee gesprekken. Waar twee spreken, wordt niet geluisterd. Waar twee luisteren, wordt niet gesproken. Waar één praat, wordt vergeten. En waar één zwijgt, er wordt gevreesd. Klaar, Sander, ik ben klaar. Wanneer drinkt dat tot je door en je hoeft niet uit te laten, ik ken de weg hier. Misschien wel beter dan jij. Kamp! Sasha, ja. jij bent geen steek veranderd zeg. <laughs> God alle wat leuk om jou weer te zien. Ben je niet bezig? Nou bezig, er komt nu een ander wat binnendruppelen. Mag geen naam hebben. Wacht even. Jij gaat iets uitbrengen. Een bundel. Nee, niks van het alles. Ik heb geen plannen. Zonde? Een nieuwe Meerte Kamp. Dat is precies wat ze hier kunnen gebruiken. De jonge ruis zal een gat in de lucht springen. Hij heeft me geschreven. Nou, kijk, daar ga je al. Zet je maar schrap. Het is een volhouder. Net als zijn vader. Maar ik ja. doe het niet meer. Ik ben klaar. Dan zal dat het zijn. Ach, kom nou toch, Meerte. Het zou toch gewoonweg geweldig zijn als jij weer ging publiceren? Hoe lang geleden. Is dat nu al, dat mooie kind van mist van jou? Ruim 40 jaar. En daarna? Niks, nooit meer. Geen letter. Ronduit, zonde. En Alex, zijn jullie nog samen? Nee, Alex? Nee, Alex is dood. Nee, nee, ze zijn niet meer samen. Och, meneer, dat spijt me. Dat spijt me vreselijk. Nee, dat kon jij toch niet weten? Hoe lang al? Mm, anderhalf jaar, ruim. Ge begraven? gecremeerd, Ja, ik probeer het voor me te zien. Begraven? Het was een mooie dag hoor. In elk geval droog. Ja, dat heeft hij ook verdiend. Ik was er graag bij geweest. Je zou toch denken en verwachten dat er iets in de krant zou hebben gestaan. Na nou, al die pagina's die hij voor ze gevuld heeft. Maar dat is het lot van de recensent. Zolang je in bedrijf bent, word je gevreesd en bewierookt. Daarna. Doe je niet meer ter zaken en merk je wat je werkelijk hebt betekend voor de Nederlandse poëzie. Ik had Alex altijd enorm hoog zitten. Echt een fijn mens. Maar hij jou ook. Hij schreef je de lucht in. Weet je wat ik dat nooit las? Recensies van mijn eigen werk. Wat moet je ermee, zeggen? Verlangend. Maar ze waren geweldig. Hij was een groot bewonderaar van je. Alles wat er van jou op papier kwam, dat heeft hij verslonden. En dan schreef je er lyrische stukken over, de een naar de ander. Je had het moeten lezen. Dan had je kunnen zien waar je gedichten over gingen. <lacht> Wat hebben wij veel met elkaar opgetrokken vroeger, hè? Vroeger? Ja, al die feestjes. De kroonprinsessen van de Nederlandse dichtkunst. En de een werd koningin... ...en de andere een kikker. Kom nou toch ja, Ik zeg niet wie, dat vul jij nu <lacht> Toen ik deze jas vanmorgen kocht, was daar een verkoopster... ...en die leek als twee druppels water op jou. Jo. Ja, precies. Jij. <lacht> maar ze wist niet wie je was. De mensen lezen niet meer, terwijl jouw werk... ...monumentaal, verdere stranen, een klassieker. De tanden die haar tepels beten nog begraven in het zachte babyvlees. Wie kent het niet? Zij! Mevrouw Kam. Hey, Sasha, ben je er nog? Ja, ik ben klaar. Succes zo, lichter. Daar gaat ze. Zoals is onze grootste dichter is. Dat is ze. Groots. In alle opzichten. <laughs> Al dit mon monumentale reet. <laughs> goed, uh, variaties. Het is een lunchpauze theaterproductie van Theater Bellevue. En uh, op Tournee door Nederland tot eind mei, dacht ik. Maar toen keek ik nog eens goed naar dat velletje... wat mij in handen ge ge gestopt was bij Bellevue. Uh, dat is pas volgend jaar. Nou ja, dan laat ik het nog een keertje horen. Het is, tijd voor dichter, uh, sorry, het is tijd voor dichter F. Starik, die heel kritisch op zijn werk is. Hè? Lang niet alles haalt zijn bundels. Meneer ruimt op, legt uit waarom en weg ermee. Ja, het is, uh, het is, uh, het is winter, dus dan mist het wel eens. Ja, uh, dan, dan zal ik zo gek niet wezen of... Uh... Ik heb daar een gedicht over geschreven. Dat, naar aanleiding van dat er in een parool uh, in chocoladeletters de opening was... mist blijft verkeer hinderen. Uh, en eigenlijk vond ik, wij kunnen van mist moeten we juist genieten. Mist. We kunnen alleen nog denken in termen van overlast. We ondervinden overal maar hinder van... Niemand ziet, terwijl hij fietst, de schoonheid van een wereld... die tijdelijk verdwenen is, opgelost, ontrokken aan het alziend oog... dat doorzicht eist. Wij hebben niets aan grijs. Daar gaan we, op de tast. We ondervinden overlast. We moeten snel op reis. Wij zijn tegen. We denken niet dat we nu al dagenlang in wolken mogen wonen... er dwars doorheen op onze fiets, een beetje bang... De wereld is er nog, waarschijnlijk. Ze laat zich gewoon even niet aan ons zien. Misschien is ze verlegen. Ja, ah, leuk, mist. Ik vind het een wonderbaarlijke ervaring als het mist. Ik vind het wel een, een, een, een mooie en inderdaad ook wat beangstigende wereld... omdat die zich aan je ogen onttrekt en, uh, uh, nou ja, dat is allemaal waar, maar uh, maakt dat het ook een goed gedicht? Nee, dus weg ermee. En dan nu muziekliefhebber en kenner, voorzitter van de Spam. Jan Emo spraakt met hem, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen Rex van Beuningen. Een hele goede morgen Jan Eiband. Ja, het is weer ik verheug me er nu al op. Hè. Het is weer tijd voor de spam. Ja, de stichting promotie achtergrondmuziek. Voorzitter Rex van Beuningen. En hoeveel leden heb je? 3000. Leden. Wat? 3000 leden Jan, betalend. Wij bestaan nu 6,5 maand en we hebben uh, 3000 betalende leden. Het is eigenlijk ongelooflijk. Ik uh, ja, ik, uh, ik probeer er woorden voor te vinden, maar het is uh, emotioneel overwhelming eigenlijk. Ja, dat snap ik zeg. Hé, hey, maar ga je dat nog vieren, uh, dat, dat bestaan en, ja. en het aantal leden? Er komt het binnenkort, het kan zijn dat het over twee weken of drie weken... Uh, gaan we een grote vuif houden in de RAI in Amsterdam. Ja? In de RAI. Ja. En, uh, ja. dan staat de, de RAI helemaal bol? Bol van, uh, van uh, de mensen. En de achtergrondmuziek. En achtergrondmuziek natuurlijk. Oh, ik verheug me de op ze. Dus dat je eigenlijk uh, gewoon continu achtergrondmuziek hoort. En uh, ja, dat wordt een, uh, ik hoop dan, succes, dat voel ik al aan de water. Hey, heb je nog nieuws uh, over uh, uh, een sjoude achtergrondmuziek? Ja, ja, het is, dus, um, um, er is, uh, uh, uh, uh, er komt een uh, top 40 achtergrondmuziek. Ja. Dat is al door uh, Veronica bevestigd, dat dat uh, dus elke zaterdag wordt uitgezonden. Uh, en nou, uh, dat is natuurlijk een, een, een kanjer van een... Uh, ja, een, een nieuwsfeet eigenlijk. En dan ben ik ook heel blij en verheugd uh, mee. Hey, en klopt het gerucht dat een, een, een bekende, een bekende supermarktketen... dat je daar een deal mee hebt? Ja, ik kan nog niet uh, zeggen welke supermarktketen... Uh, behalve dat het jumbo is. Maar uh, die gaan dus in elk van de vestigingen achtergrondmuziek draaien. Gewoon tijdens en niet alleen achtergrondmuziek draaien. Maar twee keer zo hard als normaal. Twee keer zo hard? Ja, dat was eigenlijk bijna voorgrondmuziek. Dus ik weet niet of ik daar nou heel blij mee ben. Maar ja, toch uh, gloeit mijn hartje eigenlijk. Kan me voorstellen zeg. Hé, hey, nog meer dingen? Uh, nou, het was wel raar. Uh, ik, zat, ik zat in de auto laatst en, en ik reed een stukje lekker door het land en uh, ik zat te luisteren naar muziek en, en toen uh, uh, zette ik de radio aan en toen... Hoorde ik. Achtergrondmuziek. Op de radio? Gewoon, ik zet de radio in op en ik hoorde achtergrondmuziek. Wat gaat er dan door je heen? Ja, dat is natuurlijk, uh, dat is met geen pam te beschrijven natuurlijk. Dat wij dat uh, hebben be bewerkstelligd eigenlijk in Nederland. Dat is zo'n succes geworden. Dat de spam nu 3000 mensen heeft. De Raai kan afhuren om, om achtergrondmuziek te draaien en alle mensen te ontvangen. Eigenlijk is het ongelooflijk. Ik weet niet waar we ik naartoe uh, ga. Ik heb het bijna niet meer in de hand, Jan. Hey. Nou, ik zou zeggen, heel fijn feest in de Raai. Ja, nou, dankjewel en uh, je bent van harte welkom en ik zal een kaartje voor je bij de kassa leggen. Tot volgende week, tot volgende week Jan. enerverend. Ik ga even kijken, hoor. Dan, dan ga je. Zeker, zeker, zeker. Goed, dit was hem dan weer. Hè. Vergeet onze website niet. Uh, www.adelinevanlier.nl uh, kun je van alles teruglezen. Ook de playlist, Je kan je terugluisteren. Je kan je ook abonneren op de podcast. Via iTunes is dat. Je kan me bevrienden op Facebook, Adeline van Lier. Daar ga ik ook al die podcasts op. Je kan mailen, hetgoedeleven.kro.nl En volgende week hebben wij Esther Veldhuis en... Uh, um, Weet hij, Modest Breukers, wat een mooie naam. Hè? Zijn broer heet Dionys. Nou goed, zij komen eh, Zuid-Amerikaanse volksliedjes eh, eh, zingen en spelen. En eh, dat wordt heel mooi. Dat klinkt zo. Ze noemen zichzelf de, de Zwaluwtjes, hè? De, de, de Golondrinas. En dit is een nummer van een. Casita negra que ilustra la claridad, detrás de tu elo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Vuela, vuela, vuela colondrina, vuelve del más allá. Las tormentas se van, las nubes. En surcos de luz dorada se pone el sol. Y como si lavan negras las colondrinas, dicen adiós, dicen adiós. Un cielo de bariletes tiene la tarde. El viento en las arboledas.